Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Acht hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan... die al een week vermist werden in de Gazastrook, zijn dood. Hun lichamen werden vandaag gevonden. De slachtoffers waren ambulancemedewerkers... en werkten vorige week zondag in de omgeving van Rafa... toen ze onder vuur kwamen te liggen van het Israëlische leger. Volgens het Rode Kruis is het de dodelijkste aanval... op zijn hulpverleners sinds 2017. Israël heeft nog niet gereageerd op de dood van de hulpverleners. De algemene staking, die voor later vandaag is aangekondigd in België... heeft nu al grote gevolgen. Op de luchthavens was het gisteren extra druk, schrijft de VRT. Sommige mensen probeerden al een vlucht te nemen... om zeker te weten dat ze hun bestemming bereiken. Vandaag worden veel vluchten namelijk geannuleerd. De staking is een protest tegen hervormingsplannen... van de pas aangetreden regering De Wever. Ook de spoorwegen, scheepvaart, ziekenhuizen en gevangenissen... doen daaraan mee.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 Bij winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Bij de ingang aan de kant van de Jumbo ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. De schade lijkt mee te vallen. Getuigen zagen mensen in de buurt van de explosie en waarschuwden de politie, maar er is niemand aangehouden. Vorige maand was het winkelcentrum ook al doelwit van een explosie. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar een graad of vijf. In de ochtend nog wat bewolking, maar in de loop van de dag schijnt de zon uitbundig. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Come TV Washed up on the shore I offered you my coat That goddess love can't flow Crazy how that shipwrecked Here we